9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Sarajevo heeft een man met een automatisch wapen de Amerikaanse ambassade beschoten. Een agent die de ambassade bewaakte is gewond geraakt. De schutter werd aangehouden nadat hij door een politieman in zijn been was geschoten. Volgens Bosnische media is de schutter lid van een militante islamitische organisatie. Het is onbekend wat zijn motief is. Bij Graafwerk in een woonwijk in Hillegom is een gasleiding geraakt. Omdat op straat hoge concentraties gas zijn gemeten... moeten tussen de 50 en 75 mensen uit voorzorg hun huis uit. Ze kunnen terecht in een sporthal. De brandweer van Hillegom weet nog niet waar het lek precies zit. Zodra dat bekend is, duurt het nog twee uur voordat het gedicht is. De brandweer heeft ventilatoren op straat gezet... om de gaslucht sneller te verdrijven. In Breda is uit een jeugdgevangenis een man van 19 ontsnapt. Hij klom tijdens het luchten over een vijf meter hoog hek. Hoe hij dat voor elkaar kreeg is de gevangenis een raadsel. De politie is met een grote zoekactie bezig. Het is de vierde keer dit jaar dat er iemand ontsnapt uit het de Den Heij akkergevangenis in Breda. De drie gedetineerden die eerder ontsnapten werden alle drie weer gepakt luchtvaartmaatschappij Transavia maakt weer winst, zegt directeur Bram Greber. Hij werd bijna een jaar geleden aangesteld om orde op zaken te stellen bij het bedrijf. Na 33 jaar onafgebroken winst te hebben gemaakt, dook het vorig jaar in de rode cijfers. Transavia denkt dat de groei de komende jaren in Nederland doorzet. In Veldhoven zijn de Franse vrouwen wereldkampioen Brits geworden, door in de finale Indonesië te verslaan. Gisteren werd het Nederlandse, Nederlandse vrouwenteam derde. Het Nederlandse mannenteam gaat de laatste dag van de finale in... met een ruime voorsprong op de Amerikanen. Eén keer eerder, in 1993, veroverden de Nederlandse mannen... de wereldtitel bridge, de Bermuda Bowl. Het weer vrij helder met plaatselijke mistbank. Het koelt vannacht af tot een graad of acht. Morgen begint grijs, smiddags wat zon. Het blijft droog en het wordt rond de 16 graden. Zondag bewolkt met mogelijk wat regen. Dit was het NOS Journaal.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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. Net als tijdens het debat gisteren draait het morgen op het CDA-congres om één persoon, Mauro. Hoe spannend het gaat worden hoor je hier rond half tien. En over tien jaar hebben we misschien helemaal geen clubs meer in Nederland. Daarover straks club-eigenaar Marika Warring en partygoeroe Ted Langebach. En volgens Ted hoeven mensen gewoon niet meer zo nodig naar een megaclub. Het zijn niet meer allemaal die megaclubs. Mensen kiezen nu zelf hun, uh, hun club of hun café van hun ouders om daar leuke, spannende feestjes te geven. Yes, straks uh, zijn ze hier en Ted heeft allemaal uh, bijzondere ideeën... hoe de clubs en discotheken nog kunnen overleven tegenwoordig. En onze crime-expert Malini Vase, die uh, sprak met Ariane Rostai. Dat is de dader van de Zeister brandmoord. Uh, dat is een heftig verhaal. Dat meisje overgroot een ander meisje met benzine. En stak haar vervolgens in brand in een lift in Zeist. Topics. Ja, waar wordt er online uh, zo over gekletst en op Twitter over gebabbeld? Dat weet Liekeveld. Nummer 5. Dit weekend gaat de wintertijd in. En dat gebeurt op zaterdagnacht. Dus vergeet het niet als je gaat stappen of op zondagochtend moet voetballen. Sommige mensen vinden het altijd heel ingewikkeld. Maar het is eigenlijk heel simpel. Ja, nee, een uurtje klokken, een uurtje vooruit. Een uurtje lang in slaap, ik heb het karabassen. <laughs> je doet het wel foutje op Het is terug. Terug. Ja, vooruit, achteruit toch niet zo makkelijk dus. Maar gelukkig zijn er trucjes voor om dit te kunnen onthouden. Luister, mijn moeder had een heel handig ezelsbruggetje. In de zomer zit er van vooruit. Ja, en in wintertijd dan zit er ja, zit er van uh, terug. Andere ezelsbruggetjes zijn, uh, je wint er tijd mee als de wintertijd ingaat. Of als ah, het weer oh. achteruit gaat. Gaat ook de klok achteruit. Want het <laughs> wordt kouder. En in het Engels zeggen ze... spring forward, fall back. Maar degene die het echt goed uit kan leggen, dat is Peter Heerschop. Omdat je een uur langer hebt, is het ontbijt dus later. En dat is goed te onthouden door langer is later. Maar dat is niet zo, want het is juist vroeger. Want het is een uur terug en dat kun je onthouden door te denken. Als je nog even ergens naar terug moet, dan ben je daar later. Maar in dit geval dus vroeger. Ja, ben je het nu helemaal kwijt. Zaterdag 29 op zondag 30 oktober gaat de klok om drie uur achteruit. Dus dan wordt het twee uur. Ja, heel goed. <laughs> Nummer 4. Er zijn te veel benzinedieven die wegrijden zonder te betalen. En pomphouders willen daarom graag dat iedereen meehelpt om deze criminelen te pakken te krijgen. En die belonen dat met een tank gratis benzine. Want het is natuurlijk altijd voor ons een groot probleem dat er benzinedieven zijn met valse kentekenplaten. Dat is eigenlijk de harde kern die we niet kunnen pakken. En met de inzet van iedereen kunnen we ze wel pakken en dat willen we graag belonen. Maar dat is dus nog best wel een gevaarlijk klusje. Want vorige week is er nog iemand overleden omdat hij door benzinedieven werd aangereden. Nou ja, de, uh, je moet niet voor eigen rechten gaan spelen. Dus we er geen Wild West van. Uh, zorg dat je het veilig doet. Uh, het, het, gaat maar om een, het gaat in principe om een paar liter benzine. Uh, hou het wel goed in de gaten. Uh, zie de situatie aan en, en probeer hem dan tot stoppen te manen. Er hangen ook camera's bij benzinepompen... maar het probleem is dat veel dieven gejatte kentekens op hun auto hebben. Dus is het onmogelijk om ze achteraf nog te vinden. En de pomphouders die denken dat dit de perfecte manier is om benzinedieven te pakken. Nou, Dit is geheel in de lijn van de nieuwe campagne van het ministerie van Veiligheid. Pak de overvaller, pak je mobiel. Alleen we gaan een stapje verder, belemmer hem ook, uh, de doorgang. Want verder hoef je niks te doen. Je belt de politie op en die rekent de daders in. Nummer drie, een kermisattractie kan soms best eng zijn. Maar in Bremen hebben een paar mensen echt doodsangsten uitgestaan. Daar is het nu vrijmarkt, heel gezellig. Maar de pret die werd gedrukt toen er een karretje van een rondrijden attractie afvloog. Dat was schon heftig. Ik woonde met mijn dochter daar gerade rein. Of uh, eenmaal is een gondel afgevlogen. Een vrouw die in het losgevlogen gondeltje zat, die is in levensgevaar. En verder raakten er nog acht mensen gewond. We hadden het ook geradein hinstellen waar die gondelap gevlogen is. En ik ben immer nog geschobbyd te lang met zijn cuerpo. Het is nog tot en met zondag kermis in Bremen. Maar de octopus die heeft zijn laatste rondje gemaakt. En nummer twee. In Engeland kan een meisje in de toekomst ook troonopvolgster worden.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 omdat hij een man is. of dat een future monarch kan maren. van elk feit, except een katholiek. Deze manier van denken is in orde met de moderne landen die we allemaal hebben. Koningin Elisabeth, die koningin is omdat ze geen broers had. is ook een voorstander van deze nieuwe regel. Het ontwikkelt ons om manieren. om vrouwen en vrouwen. hun volle rol te veranderen. En nummer 1, Vincent T. die krijgt levenslang voor de moord op zijn buurvrouw in Bristol. Hij heeft eerder dit jaar zelf al bekend dat hij haar gewurgd had. Hij was zelf niet in de rechtszaal aanwezig. Hij verscheen via een videolink vanuit de gevangenis. En de Nederlander bekende dat hij Joanna Yates heeft gedood. Maar hij zei dat het doodslag was en geen moord. Vandaag is hij veroordeeld tot uh, levenslang. En Vincent T. zegt zelf dat hij haar in paniek heeft vermoord. Hij dacht dat ze met hem aan het flirten was. Maar toen hij haar wilde zoenen, toen duwde ze hem weg. En toen heeft hij haar gewurgd. Hij had er alles aan gedaan om zijn sporen van het misdrijf uit te wissen. Het lichaam dat hij langs de kant van de weg had gedumpt. Na al die feiten wordt hem zeer zwaar aangerekend. En ja, daaruit blijkt volgens de rechter dat hij een berekenend, manipulatief persoon is. Niet iemand die in paniek Joanna Yates doodde... maar dit was iemand die de intentie had om haar te doden. En vandaar dus deze zware straf. Vincent T. kan nog in hoge beroep, maar het is nog niet bekend of hij dat gaat doen. En dat waren toen deze topics. En maandag om 9 uur zijn er weer nieuwe. Maar dan is het dus eigenlijk 10 uur. Of 18 uur. Ik weet het niet meer. Ik weet het ook niet meer. In ieder geval een uur langer slapen. Dat is belangrijk. Ja. Precies. Dankjewel Lieke. Goed weekend. En die oude kamp die heeft nog geen weekend. Want die zit nog lekker bij NAC VVV. Ja, en uh, het hele weekend ook. Allemaal leuke dingen. Uh, maar dit is uh, leuk voor in ieder geval de breda Want het staat 3-1 voor Nac Breda. We zitten in de tweede helft. Die is 7 minuten oud. En ik denk dat het uh, een eh, 5-6-1 gaat worden. Want Nac is sterker. Speelt ook nog tegen 10 man. En daar is een toe. Dat gaat er bijna in. Via een tegenstander. Uh, het was het schot van uh, Goedelje. Maar de bal gaat over het doel van de keeper. Wilco de Vocht van VVV Venlo blevert slechts een hoekschop op. Maar zeven minuten gespeeld in de tweede helft. 3-1 ook Breda. En daar blijft het niet bij ik. We hoorden dat je vannacht op tijd naar bed bent gegaan. Omdat je vandaag voor ons moest werken. Dat klopt. En ik zat te genieten van een geweldige honkbalwedstrijd. Maar ja, voor jou doe ik alles, dat weet je. Heel goed. Vanavond weer vroeg naar bed? Nee, want... Uh... Dat is wedstrijd nummer 7. Ja, <laughs> dat kan heel lang duren, cheese, hè? Ja, ja, ja, dat, dat kan. Ik, ja, ja, ja nou, nee, dat kan heel lang duren. Veel plezier vannacht, dan, Dank je wel. Dag, tot straks weer. Yo. Radio 1, BNN Today. Onze crime-expert Marlini Faze, die sprak vandaag met Arjan Rostaj. Dat meisje overgroot, een ander meisje met benzine en stak haar vervolgens in brand in een lift in Zeist. Heftig verhaal. Zometeen hoor je hoe het zat. down, Manda Olufaria I didn't mean to end this life I know it was alright I can't even sleep And I can't get it out my mind I need to get out of sight But I end up behind Situation Me just thinking on the time That I'm best That makes me wanna cry Cause I didn't mean to hurt him Could been somebody's son And I took his heart when I pulled out that gun rum pum pa, pum pa pum rum, pa, pa, pum pum Pam bum pam pam pam bum Whatever happened to me? Ever happened to me? Ever happened to me? Why did I pull the trigger? Pull the trigger? Pull the trigger? Boom! An enemy, enemy, life so soon when I pull the trigger? Pull the trigger? Pull it on you? Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do? Hey, ram, pop, up, rum, pop, ram, pop, pop, ram. Give me minimal run out of town Vrijdagavond is altijd misdaadavond in BNN Today. Dat betekent dat onze eigen crime-deskundige Malini Fase er weer is. Malini. Goedenavond. Goedenavond. We hebben het over de brandmoord. Het was een, een dramatische zaak die twee jaar geleden speelde... en die jou eigenlijk nooit heeft losgelaten. Vandaag heb jij de dader, de 30-jarige Adriaan Rostai gesproken. Klopt. Um, maar eerst even, nog even kort, want waar ging die zaak ook weer over? Ja, het was een, een, inderdaad zoals je zei, een, een dramatische zaak, een vrij bizarre zaak ook. Uh, het ging erom dat er een meisje woonde in een flat in Zeist. En op een avond werd er bij haar aangebeld uh, met de mededeling... er is een pakketje voor je. De meisje ging naar beneden om het pakketje op te halen. Uh, alleen toen ze beneden bij de deur aankwam... Bleek er niemand te zijn. Nou ja, vreemd verhaal, maar goed. Ze dacht, ik ga weer naar boven. Um, en toen zij de lift uitstapte, werd er benzine over haar heen gegooid. En vervolgens werd uh, dat in de brand gestoken. Het uh, meisje is overleden aan haar brandwonden. vierde gaat ze verbrand. En ja, ze is dus levend in die portiek verbrand. Uh, Gruwelijke dood. Uh, ja. uh, en nou, uiteindelijk bleek dat dit meisje, de 30-jarige Arjan, het gedaan had. En die zit dus nu vast? Ja, ze zit nu in de vrouwengevangenis. Klopt. Voor hoeveel jaar? Uh, ze heeft 18 jaar cel gekregen. Um, ze wil nog een hoger beroep misschien. Uh, maar ja, een behoorlijk lange, een behoorlijk lange uh, gevangenisstraf heeft ze gekregen. Ja, juist ook omdat super gruwelijke. Uh, ja, ja het is een Afghaans meisje. Een Afghaans meisje. En ja, waarom die zaak me eigenlijk zo bezighoudt. Het is een, een jong meisje, mijn leeftijd. Uh, Hoogopgeleid. Een heel, heel intelligent meisje. Een beetje uh, een type zoals jij en ik. En het verbaasde me zo van dat ik de eerste zaak waarbij ik echt dacht. Ik had het kunnen zijn, weet je. Ja, Ze lijkt op mij. Ja. Ik, ik, ik zie iets in haar waarvan ik denk, dat heb ik ook. En dat heb jij ook. En uh, nou ja, vandaar dat het me zo fascineert. Jij hebt er vandaag gesproken dus. Um, ja. Maar eerst even, uh, wat was het motief? Wat zat erachter? Ja, het vermoeden is... Want Arjan zegt er verder zelf niet heel veel over. Uh, ze zegt dat ze niet meer weet wat er precies is gebeurd. En vooral ook dat ze niet meer weet waarom. Uh, het vermoeden is dat, ze, dat het jaloezie is. Uh, de verloofde van het meisje dat, uh, dat dood is... Uh, een knappe jongen, lag goed binnen de hele vriendenkring. En iedereen zegt, ja, Arjan was gewoon hartstikke verliefd op hem. Uh, zijn vriendin was bovendien enorm knap ook. Had een geslaagd leven. Ze woonden samen. Het uh, waren eigenlijk het perfecte stelletje. Met Arjan ging het eigenlijk wat minder goed. Zij uh, was depressief. Uh, nou ja, het was, het was niet zo mooi. Um, het ging wel goed bij studie, maar ja, ze, ze had niet een heel spannend leven. En ja, wat men denkt is dat zij dat niet heeft kunnen verkroppen. Dat Narges dat zo'n fijn leven had. En zij niet. Dat ze uiteindelijk ja, tot deze daad is gekomen. Maar met de bedoeling haar ook echt te vermoorden, of... Wat ik denk persoonlijk, uh, nee. Ik, ik denk dat zij haar wilde verminken. Zij zou bijna gaan trouwen met dus die hele leuke jongen. En um, ik denk dat zij... Um, dat heeft gedaan in de hoop... dat zij ontzettend lelijk zou worden. Dat haar haar er af zal vikken, Dat ze misschien brandwonden zou hebben. Maar ik denk eerlijk gezegd dat zij ook niet door had. Dat ja, dit kan leiden tot een gruwelijke dood. Um, maar ja, zelf zegt ze daar dus niks over. Zelf ontkent ze eigenlijk dat ze het gedaan heeft. Ja, want je hebt er dus gesproken. En je ja. hebt er ook naar gevraagd, hè? Wat zegt ze daarover, over wat er gebeurd is? Ja, zij... zij nou zij pleit er een beetje voor. dat zij, Ze zegt ik, ik hoor stemmen. Dat heeft ze ook uh, tijdens de zitting gezegd. Opmerkelijk genoeg heeft ze zichzelf wel aangegeven. Um, er was namelijk op een gegeven moment een filmpje. Een opsporing verzocht waarbij je zag dat er inderdaad een meisje aanbelde. En met de lift naar boven ging. En een vlam. Uh, zij, zij is op een gegeven moment naar de politie gegaan. En zei ik zag die beelden. En ik denk dat ik iemand vermoord heb. Ik denk dat ik het was. Um, maar zij pleit ervoor. Ja, het ging niet goed met mij. Ik heb, ik heb stemmen in mijn hoofd. Ik heb iets gedaan waarvan ik eigenlijk niet bewust was dat ik het deed. Um, ja. Ja, dat, dat is het een beetje. Het is een, een dissociatieve persoonlijkheidsstoornis, noemen ze dat zo mooi. Dat is niet hetzelfde als schizofrenie, maar wel iets dergelijks. Hè? Ze... Je doet iets, terwijl jij doet, weet jij niet dat jij dat echt doet. Ja, dat is het verhaal. Uh, want ze, ze erkent niet dat ze een moord heeft gepleegd. Ze zegt, het zou zo kunnen zijn dat. Precies, precies. Ze bekent niet. Hoe, hoe vond je haar verder? Hoe kwam ze op jou over? Uh, nou, wat mij opviel, ze is heel amabel. Het is, het is niet... In heel ja, veel mensen zul je misschien denken... ze zijn heel kil, ze zijn onaardig, ze zijn kortaf. Dat was zij absoluut niet. Uh, het, het, het is sowieso een heel intelligent meisje. Uh, ze, ze deed een hbo-studie, was bijna klaar met de, met de studie mondhygiëne. Hm. Um, en je merkt ook dat zij, in, in, in de manier waarop zij over dingen praat... haar gedachten wordt. ze is niet dom. En ze zei zelfs letterlijk over een aantal meisjes... ja, ik heb niet echt vriendinnen, maar ja, die meisjes... Is, ze zijn ook echt best wel dom. Weet je. Ik, ik, kan, ik, ik kan het eigenlijk niet zo met ze vinden... want je kan geen fatsoenlijk gesprek met ze voeren. Um, dus ja, dat, dat, dat viel me dus heel erg op. Ze, ze is slim, uh, ze is heel pinter. Ze weet wat ze doet. en um, Ze denkt heel veel na en dat zei ze ook. Ik, ik denk elke seconde na over de zaak. Ik denk elke seconde van de dag... Denk ik, wat kan ik nog doen en, en als ik in een hoger beroep ga... wat gaat de officier zeggen, wat gaat de rechter zeggen... wat gaat mijn advocaat zeggen, hoe kan het aflopen? Ze is alleen maar daarmee bezig. Maar geloof jij... Want zij zegt dus van ja, het zou zo kunnen zijn. Ik hoor wel stemmen in mijn hoofd, maar ja. uh, het zou zo kunnen zijn dat ik het gedaan heb. Geloof jij dat? Um, ik, denk dat zij, uh, ik denk dat zij het verdrinkt. Ik denk dat zij eigenlijk heel goed weet dat zij het gedaan heeft. En ik bedoel, de bewijzen lagen ook gewoon heel duidelijk op tafel. Haar uh, DNA, telefoontaps, van alles. Het uh, is gewoon duidelijk, zij heeft het gedaan. Um, ik denk dat zij, zij het verdrinkt. Zij wil dat gewoon niet erkennen. En misschien ook omdat ze ergens denkt, als ik niet bekend... dan is het misschien minder erg. Of dan krijg ik misschien minder erg straf. Uh, wat niet per se zo is. Um, maar bijvoorbeeld in het centrum werd over haar gezegd... Um, uh, en dat vindt ze zelf namelijk heel erg, uh, Arjan Faked. Uh, dus hè, ze deden onderzoeken met haar en ze zeggen dus, nou ja, ze liegt over sommige dingen of ze bedenkt dingen. En uh, ja, dat, dat vindt ze zelf heel erg. Ze moet eigenlijk, als ze in hoge beroep gaat, nog een keer hè, die hele procedure door weer naar het Pieterbaancentrum. En daar zit, ziet ze daarom ook heel erg tegenop, want uh, ze denkt, ja, ze geloven mij niet. Maar ja, misschien is dat wel omdat ze ook niet te geloven is eigenlijk. Nou sprak jij dus met haar, met die Arjan. En dan zit je dus te praten met een... Moordenaar, veroordeelde moordenaar. Wat, ja, wat? En, en, en je zei het zelf, het houdt me zo bezig. Het is een jong meisje, slim, mijn leeftijd. Wat denk je dan? Ja, het spannende is, het, dit, dit, voor mijn gevoel, ze is niet het type moordenaar waar we aan denken bij een moordenaar. Inderdaad, ze is dus eigenlijk een heel amabel meisje. En um, dit bewijst ook wel weer, vind ik, dat ja, iedereen, iedereen kan dit overkomen. Het is een heel raar, een hele rare situatie, natuurlijk. Maar zij was zo waarschijnlijk zo ziek van jaloezie dat zij veel te ver is gegaan. Um, en dat is ook wel iets, bij vrouwen die moorden... die, die doen dat niet hè, in een opwelling. Die denken daarover na. En, en er, er zit iets dwars. Waarom doen vrouwen dat niet in een opwelling? Um, mannen zijn, uh, vrouwen zijn het is, het is Vrouwen zijn natuurlijk fysiek ook niet in staat om zomaar iemand te vermoorden. Um, en daardoor zie je ook, ook bij vrouwen zitten vaak een diepere laag achter. Zij hebben echt een reden en er en, dus zat ze iets dwars en dat moet eruit. En nou ja, dat gebeurt dan op zulke verschrikkelijke manieren. Je bedoelt, je bedoelt, een vrouw moet, moet het wel uh, plannen, want die is fysiek. Precies. Hij is geen overmacht, dus die moet een plan maken. En ja, precies. Zit... En dat merk je ook bij haar. En eigenlijk, ja, dit is, en je kan natuurlijk nooit zeggen dat dit haar overkomen is. Um, maar het is wel een geval waarvan je denkt, ja, hè? Dit, dit, dit, ja, dit kan misschien jou ook overkomen. Dit kan misschien mij ook overkomen. Nou, ik denk het niet, hoor. Maar, had je medelijden met haar? Nee. Nee? Nee. Nee, omdat juist door dat berekenende, ik denk dat zij heel goed weet wat ze heeft gedaan. Uh, en ja, daar moet je dus, uh, ja, daar zit je voor. En dat zijn de consequenties waar je mee moet leven. En, en ja, weet je, zij uh, wil daar ook niet over nadenken. Ze zei, ja, ik hoop dat er iets van mijn straf gaat. Ik wil gewoon niet accepteren dat ik hier nog tien jaar lang zit. Uh, want ik denk er alleen maar aan. Maar ja, dat, is, ja, dat zijn de consequenties. Dit, uh, ik had geen medelijden met haar, nee. En ze gaat dus kijken of ze nog in hoger beroep kan? Wellicht gaat ze nog in hoger beroep, ja. ja en dan hoopt ze, nou ja, wellicht TBS. Ze heeft alleen gevangenisstraf gekregen. En mocht ze TBS krijgen, dan uh, wordt ze behandeld. En uh, wie weet, wie weet, helpt dat. Malinie Vaas, onze crime-deskundige, dankjewel. Today. Willemijn Veenhoven. Gaan we even naar Andy. Andy Houtkamp, die is bij NAC VVV. Ja, het is een beetje saai aan het worden. 3-1 de voorsprong voor NAC Breda tegen 10 man van VVV. VVV is eigenlijk alleen maar bezig om die score zo laag mogelijk te houden. En NAC kan niet echt doorzetten. Een paar goede kansen gehad, maar dan staat Wilco de Vocht, de keeper van VVV Venlo. Uh, goed in de weg en uh, als het zo doorgaat dan blijft VVV gewoon 17e. met één gewonnen wedstrijd. Vorige week 4-1 tegen RKC Waalwijk. En vanavond zit er gewoon niet meer in. 65,5 uur gespeeld. 3-1 Nakbreda leidt tegen VVV uit Wenloen. Hey Andy, ga je nog uh, vet uit dit weekend? Uh, het weekend. Dat is al echt <laughs> 31 jaar dat ik het hele weekend uh, gewoon, uh, uh, of gewoon moet werken. Ja. Uh, ja, nee, dus nee. Ik die zeg club, het ook uh, maar... Die club, die club waar jij het over ja. bedoelt, daar ga ik niet naartoe. Nee, nou, die club die ik bedoel, die bestaat ook bijna niet meer. Want als het zo doorgaat, hebben we over tien jaar helemaal geen clubs. Uh, of hoe je het wil noemen, discotheken in ons land. Maar redding is nabij, partygoeroe Ted Langebach en disco-eigenaar Marika Warring... die hebben een oplossing, want ze sluiten dus steeds meer uh, clubs hun deuren... maar zij hebben een oplossing. Uh, wat die is, dat hoor je over een kwartiertje. Exit Holland. In Exit Holland reizen we de wereld over... op zoek naar goede verhalen van Nederlanders in het buitenland. Elske Schouten die is in Jakarta, Indonesië. Els, goedenavond. Goedenavond. Ja, in Indonesië, daar zijn bijna geen regels tegen het roken. Iedereen past zich helemaal rot. Dan ben jij ook nog zwanger... Uh, ik kan me voorstellen dat je er een beetje aan ergert. Ja, het valt uh, echt op hier. Het is hier een soort rokerswoghala. En als je dan niet rookt, ja, dan uh, voel je je toch een beetje buitengesloten af en toe. Bijvoorbeeld als je hier naar een restaurant gaat en je wil uh, leuk zitten op dat leuke terras of zo. Ja, dat is dan wel een rookgedeelte. Van de niet-rokers worden een beetje weggestopt als er al een aparte niet-rokersruimte is. Ja. Uh, want eigenlijk is uh, Indonesië één grote rookruimte. En dan ga jij met je zwangere buik maar toch maar op dat rookterras zitten. Ja, nou nu uh, in deze omstandigheden uh, probeer ik inderdaad maar een beetje buiten de rook te blijven. Maar uh, dat is niet gemakkelijk. Nee. Maar nou dacht ik eigenlijk dat, dat die hele regio Azië, Zuidoost-Azië, dat in al die landen nog wel flink wordt doorgepast. Maar dat is niet zo, hè? Nou, er wordt misschien wel veel gerookt, maar waar in Indonesië echt opvalt, is dat er hier heel weinig tegen wordt gedaan. Zo mogen tabaksbedrijven hier ook gewoon overal adverteren. Je hebt gewoon spotjes op televisie die het aanprijzen, grote billboards. Mm. Bijna alle popconcerten die worden gesponsord door sigarettenbedrijven. En soms hebben ze ook zelf van die evenementen, weet je wel. En dan uh, laten ze een uh, bekende band komen en dan zeggen ze elke tien minuten vanaf het podium, koop nog een pakje. <laughs> de band zegt dat? Nou, of de, de, de, de, de meisjes die de sigaretten moeten aanprijzen, <stuk�> ja, wel ja. in uh, korte rokjes. Ja, ja, ja, ja. Hey, en, en bij jou in de buurt, uh, de, de, hoorde ik ook, zijn er ook een soort van rookfeesten? Ja, dat soort evenementen heb je dus op heel veel plekken. Dan organiseren ze zoiets. En dan zijn er meestal ook nog allemaal spelletjes en je kunt iets winnen. Of liever gezegd, als je maar genoeg pakjes sigaretten koopt, dan kun je iets winnen. Uh, ja, dat soort dingen organiseren ze dan. En er roken ook al jouw Indonesische vrienden? Um, nou, veel wel, ja. Ik denk dat je misschien onder wat hoger opgeleide toch iets meer bewustzijn ervan hebt... Iets meer dat uh, uh, mensen zeggen van, nou, daar uh, ben ik mee gestopt of dus dat doe ik niet meer. Mm -hmm. Maar ik heb bijvoorbeeld een vriendin die ook in verwachting is en die rookt lekker door. Die rookt lekker door. Ach, dat deed mijn moeder ook, hè. En dat wel... en, uh, ja, ja, ze is wel geminderd. Geminder. Sorry, toch? mam. <laughs> ja. um, en even tot slot. En, ja, het is natuurlijk wereldwijd wordt er toch wel steeds minder gerookt. Komen er steeds meer maatregelen. Maar in Indonesië, hele, dat zit er ook helemaal niet aan te komen? Nee, het ligt hier ook uh, erg moeilijk omdat je gewoon een paar hele grote tabaksbedrijven hebt. En die hebben gewoon heel veel macht. Dat zijn ten eerste machtige mensen die erachter zitten. Mm -hmm. En ze hebben ook miljoenen mensen in dienst. En ja, de regering die vindt het ook moeilijk om die, uh, om die bedrijven aan te pakken. En ook altijd als er iemand probeert uh, te zeggen van... Goh, er gaan zoveel mensen dood aan het roken. Daar moeten we toch eens tegen optreden. Dan zijn er altijd weer mensen die zeggen van... ja. Um, wil je dan miljoenen mensen op straat zetten. Ja. Ja, dat zijn dus hele moeilijke keuzes. En onderwijl moet jij lekker zwanger zijn in een wereld... waar <laughs> overal om je heen gerookt wordt. Sterkte, Elske, zou ik zeggen. Dankjewel. Elske Schouten vanuit Indonesië. Geen dank. Half tien is het Ewout Jong. Radio 1, het NOS-journaal. De huisarts in Katwijk willen niet langer zorg verlenen in het AZC voor uitgeprocedeerde asielzoekers in hun dorp. Ze vinden dat de vreemdelingen onmenselijk worden behandeld en hebben hun contract per 1 januari opgezegd. Ze hebben bezwaar tegen het sobere regime dat in het AZC heerst. Het COA zegt dat de gezondheidszorg in het centrum is gegarandeerd. Bij Graafwerk in een woonwijk in Hillegom is een gasleiding geraakt. Omdat op straat hoge concentraties gas zijn gemeten... zijn tientallen huizen ontruimd. Tussen de 50 en 75 mensen worden opgevangen. Ze kunnen terecht in een sporthal. Het gaslek is inmiddels gelokaliseerd en wordt gedicht luchtvaartmaatschappij Transavia maakt weer winst. Dat maakte directeur Bram Greber vandaag bekend. Greber werd bijna een jaar geleden aangesteld om orde op zaken te stellen bij het bedrijf. Omdat Transavia in de rode cijfers terecht kwam na 33 jaar onafgebroken winst te hebben gemaakt. Transavia denkt de komende jaren te kunnen doorgroeien. In de Bosnische hoofdstad Sarajevo heeft een man met een automatisch wapen de Amerikaanse ambassade beschoten. Een agent die de ambassade bewaakte is gewond geraakt. De schutter werd aangehouden nadat hij door een politieman in het been was geschoten. Volgens Bosnische media is de schutter een lid van een militante islamitische organisatie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, PNN Today. Willemijn Veenhoven. Het wordt een spannende dag morgen, niet alleen voor Mauro, maar ook voor het CDA zelf. Op het CDA-congres in Utrecht wordt onder andere gesproken natuurlijk, over het besluit van minister Leers om Mauro terug te sturen naar Angola. En is verslaggever Marcel Bril, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij bent er morgen bij op dat congres. Er zit een beetje vertraging op de lijn, dus daar moeten we even rekening mee houden. Ik kan me nog dat CDA-congres herinneren vorig jaar. Ja, wie niet? Dat ging natuurlijk toen over die heftige discussie over het gedogen van de PVV. Even een fragmentje, fragmentje van Camille Earlings. Partijvrienden, onze partij heeft het heel erg moeilijk... En tegelijkertijd hebben wij het grootste congres in de Nederlandse geschiedenis. Onze volkspartij die staat en die leeft. En ik sta hier dan ook als een trots CDA-leider Valkenburg. Ik ben CDA, ik blijf CDA, ik word nooit van mijn leven van de PVV. Ja, dat was uh, uh, spannende televisie toen, laat ik het daarop houden. <coughs> ik krijg er een beetje benauwd van, maar ik was geloof ik niet de enige in Nederland. Um, morgen wordt het dan weer zo spannend. Ja, dat denk ik niet in die zin. Zo, die, toen ik daar vorig jaar rondliep, want ik was daar aanwezig... toen voelde je echt de spanning in de lucht hangen, letterlijk. En je dacht ook, elk moment dit gaat totaal ontploffen. Nou, op uh, sommige momenten dat gebeurde, gebeurde, dus gebeurde ook, dat ja. ook. <laughs> ja. Morgen wordt het wel een heel emotioneel uh, congres, dat is uh, zeker. Maar of het zo spannend wordt als uh, uh, vorig jaar, ja, dat is bijna niet te evenaren. Dus het is niet uh, makkelijk om dat te voorspellen, maar dat verwacht ik niet. Nee, nee maar goed, er is natuurlijk wel... Uh... Er ligt nogal wat druk op. Het werd eigenlijk een beetje een vrolijk congres. Het ging weer ietsje beter met het CDA. Een beetje opbouwcongres, zei jij eerder. Maar dat lijkt er toch niet echt van te komen naar morgen. Wat, wat kan er nou nog gebeuren morgen voor Mauro? Ja, dat is heel moeilijk. Er wordt in ieder geval erg over gepraat. En er wordt gezegd uh, door een aantal mensen, kom nou eens op, laat uh, Mauro nou blijven. Dat zal ongetwijfeld aan de orde komen. Maar ja, dan zal toch uh, degene die het besluit heeft genomen, leers of in ieder geval het kabinet... Uh, ...en, en uh, de top van de fractie zal zeggen, jongens, dat uh, kunnen jullie nou allemaal wel willen. Maar wij hebben een heel zorgvuldig besluit genomen. Daar hebben we lang over nagedacht. Dus dat is echt heel erg moeilijk. En bovendien moet je niet vergeten dat zo'n congres eigenlijk niks echt op kan leggen aan de politieke top. Dat was het verschil met het vorige congres... waar we het net al even over hadden. Toen werd gezegd, uh, als het ja is of als het nee is... dan gaan we wel of niet met de PVV in zee. Maar nu kunnen ze wel zeggen van... wij vinden dat Mauro moet blijven. Dat kan ook allemaal wel meewegen. Maar echt formeel hebben ze niet het recht om te zeggen... politiek uh, van het CDA, de politieke top van het CDA... luistert naar ons. Nee. Dus er wordt ja. veel over gepraat. Maar het is niet zo dat het nou automatisch is... dat er heel veel van Mauro... Betekend kan worden. Nee, maar er wordt natuurlijk wel die resolutie van CDA Drenthe um, ingevoerd of ingevoerd, uh, ingediend. Um, ja. En de, dat gaat over die soortgelijke gevallen van Mauro. Maar wat nou als, als 80% voor die motie stemt, voor die resolutie? Ja, kijk, dat is dan weer heel erg moeilijk, want die man uh, die uh, dat in gaat dienen, die uh, was vanochtend uh, ook op de radio en ja. die zegt ja, uh, ik vind wel dat Gert Leers op zich in zijn recht staat nu, want uh, hij heeft nog te maken met oude wetgeving. Wat ik wil, is nieuwe wetgeving invoeren, uh, zodat uh, in de toekomst dit soort gevallen uh, gaan worden voorkomen. ja Het is allemaal erg ingewikkeld, want tot morgen half tien geloof ik, uh, vlak voor het congres begint, kunnen er nog allerlei actuele moties ingediend worden en zo. Dat dus allemaal, klinkt allemaal heel formeel, maar dan kan er dus nog gezegd worden door iemand, ik wil toch dat er over gepraat wordt, over Mauro concreet. Ja, en dan weet je dus niet wat er in de lucht hangt en uh, hoe het, uh, uh, de discussie dan gaat verlopen. Nee. Dus het wordt wel spannend, maar er is ook nog wel heel veel onduidelijkheid uh, hoe het gaat. gaat. Gaat Leers nog een praatje houden? Ja, dat is ook nog even de vraag. Officieel staat hij tot nu toe niet echt op het programma. Je moet je ook uh, realiseren, uh, tot uh, gisteren uh, was het een heel ander congres. Inderdaad, toen wilden ze een soort van feestje gaan vieren. Daar was het nog veel te vroeg voor. Maar in ieder geval zeggen, kijk eens, we uh, zijn op de goede weg. We hebben uh, allerlei punten binnengehaald. Bij de algemene politieke beschouwingen hebben we ons best gedaan. Uh, laten we weer helemaal op weg gaan uh, naar uh, uh, de uitgang. In die, die zin, de uitgang van het negatieve uh, spiraal waar we... Ja hebben gezeten. En dat is allemaal veranderd, dus er moet ook heel veel logistiek veranderd worden. Of Leers uh, naar de microfoon gaat, dat is nu nog niet helemaal duidelijk, maar eerder vandaag zei hij wel dat hij toch echt wel heel graag uit wil leggen aan de mensen waarom hij dit besluit heeft genomen. Heb je er een beetje zin in om daar morgen naartoe te gaan, Marcel? Of kan je je wel leuke dingen voorstellen? Nou, tot uh, vandaag was, uh, was morgen mijn vrije dag, maar ik uh, ben wel een beetje aan het worstelen. De maar toch heb zijn ik er wel heel getrokken. veel zin in. Ja, nou, ja zeker. Maar uh, ik vind het ook echt leuk om te doen hoor, want uh, ja, dat is natuurlijk Tuurlijk. ook wel weer heel spannend. Ja. Ja. ja, hallo, je bent er wel bij. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ben als je nu weet hoe het gaat, uh, <laughs> dat hoort geloof ik niet bij mijn baan. <laughs> kritische vragen stellen, ja. Ja, kritische vragen. Uh, ga je nog kritische vragen aan Ferrié en Coppian stellen? Ja, dat denk ik wel. Stel dat een stelletje ze uh, uh, zijn af en toe? Nou, dat is weer geen kritische vraag, hè? Nee, dat is meer een kritische opmerking. Dat is een opmerking. Ja, ja, ja, ja, maar ja dat, kan dat ook... is toch wel belangrijk voor mij. Ik vind misschien een beetje saai ja, om kan... dat onderscheid te maken. Ja. Ja, maar ga je, ze nog ergens... ga je ze ergens over spreken? Is dat je plan? Ja, natuurlijk. Nou, uh, maar ja. dat geldt ook voor uh, de andere, uh, Maxime Varen, Gerd ja. Leers. Gewoon allemaal ga ik vragen, uh, naar aanleiding van wat er op het congres gebeurt. Dus ik kan nu nog geen vragenlijstje doorgeven, wat ik aan ze ga vragen. Dat hangt heel erg vanaf wat er morgen precies gebeurt. Goed, het uh, is nog uh, veel uh, spannend in ieder geval. Nou ja, uh, een uh, mooi weekend, Marcel Bril, daar op het uh, congres, toegewenst. Dankjewel. Ja. Jij ook, maar okay. dan buiten het congres, denk ik. Ik ja. ga andere dingen doen, ja. <laughs> Dankjewel. Tot gestand. En die gaat natuurlijk ook niet naar het CDA-congres, want die zit het hele weekend te voetballen en de World Series doen. Ja, en het is ook niet helemaal mijn partij. zeker die kopie al niet. Maar dat terzijde. Lapsvans? nee Lapsvans is het pas. Oh, ben ik al in de uitzending? Ja. Het is... Nee hoor, ik let vooral lekker door. Ik knip er nou maar uit. <laughs> het is 3-1 voor Nauk Breda. En er is echt helemaal niets meer aan in deze wedstrijd. Af en toe nog een leuke aanval van NAC. Maar VVV met 10 man kan echt geen vuist meer maken. En hoopt dat het bij 3-1 blijft. Dan is het niet zo'n afstraffing. En Nauk Breda is gewoon blij met drie puntjes. Hadden ze hard nodig als nummer 14 zijnde. Gaan hun vierde overwinning en komen op 13 punten. En zo zitten wij deze... Wedstrijd uit. Nog een kwartier te gaan. 3-1 NAC leidt tegen VVV en ik leid mee. PNN <lacht> Today. Willemijn Veenhoven. Hallo Willemijn, dit is uh, Jeroen van uh, Sorry dat ik je even lastig val, maar uh, bij het uh, bekijken van verschillende Amerikaanse televisieseries is bij van de week iets opgevallen, namelijk dat in uh, heel veel afleveringen... een aanranding van een kamermeisje de laatste tijd... Uh ...toch een uh, belangrijk onderwerp van gesprek is. Uh, onder andere is me dat opgevallen in de serie Law and Order SVU... ...waar dit uh, zeg maar toch het uh, belangrijkste onderwerp van gesprek was. Ik kan me zo voorstellen dat die scriptschrijvers... aan nou, het begin van de week als ze achter hun laptop kruipen... Uh, ...en bij zichzelf denken van waar gaan we het in godsnaam nu weer eens over hebben... ...ook een beetje in de krant kijken en om zich heen kijken in de wereld. En uh, ja, uh, dat uh, strauss kaanvogel verhaal in Amerika uh, was natuurlijk toch een heel groot verhaal... ...dus ja... Dat hij heeft ook zijn invloed gehad op die uh, afleveringen, waaronder dus uh, Law and Order, uh, SVU. wat uh, what's going on? Miriam what happened to you? Are you okay? Miriam Call the police. Munch, Finn, I need you at the Park Milano over by Fifth. What's up? Maid says a guest sexually assaulted her in the presidential suite. We're on it, Captain. Yeah. And then, then hij he, he he pushed me. Onto the bed, he held my head so hard until he finished. Ja, en dan heb je natuurlijk de serie Unforgettable, wat natuurlijk een fantastische gegeven is. Een, een, een vrouw die een, een mega groot fotografisch geheugen heeft en aan de hand van één enkel bezoekje aan een ruimte of aan een gebeurtenis, tot in detail elke millimeter van de ruimte van onder tot boven zich kan herinneren, wat natuurlijk nergens op slaat. Aflevering waarin het kamermeisje beschuldigd wordt van moord. Uh, wat ze, wat ze dan zeg maar zou hebben gedaan met behulp van een kunstobject. When Maria Ortiz was sexually assaulted, she fought back with deadly force to defend herself. There was no tag on the door, no answer, so I went om do my work. He came out of the bathroom. He had on his robe Het it was open. So I go to the bed. He grabbed me. He pulled at my shirt. I tried to push him away, but he hit me here. I ran He grabbed me again and I hit him. I'm sorry, he died. En natuurlijk ook niet te vergeten uh, de aflevering van CSI. Uh, je weet de serie die is uh, de basis serie voor al die CSI afleveringen, voor al die series. In dit verhaal uh, wordt er een uh, maffiamuseum geopend door de ex-burgemeester van uh, Las Vegas. En uh, daar wordt een moordaanslag opgepleegd. En aan het einde van het verhaal dan blijkt, en dat is natuurlijk heel grappig, en ook vooral in deze context, uh, dat hij dus uh, ook een uh, moord op een kamermeisje op zijn uh, geweten heeft. The former mayor wordt shot en we zijn hier. Het is Maria Garza. She's the housekeeper for this suite. Possible sexual assault. Maybe she got jumped. Ik Oké, okay, nou, tot zover uh, mijn ontdekking. Ik uh, wens je een uh, heel fijn uh, weekend, uh, Willemijn. En uh, misschien tot morgen op de dansvloer. <laughs> Fijne uh, fijn avond, Willemijn. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name.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 Moeten van nou misschien. Ik vind het wel mooi. Lana Del Rey videogames. Ja, gaan we even naar het voetbal. En die houdt kan. Nak vvv is uh, bijna afgelopen. Ja, ja ik, ik ga het ook lekker afronden, Willemijn. Oh. Kun, jij ja. lekker kun jij een lekker lang gesprek houden? <laughs> en nog uh, vier minuutjes. En uh, ja, die wedstrijd is al lang gespeeld. Dat was bij de rust al gespeeld. Ik vroeg net aan een collega, waarom zijn ze nog de tweede helft naar buiten gekomen? Maar er zitten hier nog uh, aardig wat mensen die als hoogtepunt van de tweede helft de Wave door het stadion hebben laten gaan. Dat was leuk. Nog uh, even kijken op de klok, nog vier minuten. 3-1, de voorsprong voor Nak Breda. En misschien dat het nog 4-1 wordt. Maar uh, echt Spannend, zeker niet meer, dat durf ik wel te zeggen. Normaal doe ik dat niet, maar VVV is gewoon de mindere van NAC Breda. En dus gaat NAC een prettige thuisoverwinning boeken. En met hoeveel, nou ja, 3-1 is het in ieder geval. En uh, we zien wel hoeveel het wordt, maar ik hou het op 3-1. Oké, okay, en die houdt kan, dankjewel. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Discotheken lijken langzaam uit te sterven in Nederland. Hadden we 15 jaar geleden nog ruim 400 discotheken. Inmiddels is daar nog maar de helft van over. En steeds meer discotheken uh, slash clubs gaan over de kop. Sterker nog, als de huidige trend doorzet... dan zijn ze over 10 jaar allemaal verdwenen. Uh, is de voorspelling hoe komt dat? En hoe kunnen die clubs wel overleven, vraag ik me af. Marika Warring is eigenaar van discotheek Bees... in het Achterhoekse Reutem. Marika, goedenavond. Goedenavond. Hallo. En um, ook Ted Langebach is hier, Rotterdamse partygoeroe... en adviseur van bedrijven en uh, Ja, over alles wat opdrinkt, ja, feesten. Ja, iemand inderdaad. Ja, Ted, goedenavond. <laughs> Hallo. Um, Marika, ik begin even bij jou. Um, ja? We gaan even terug in de tijd. Zaterdagnacht, vier à vijf jaar geleden. De zaken gaan slecht bij jou, in jouw ja. club. Neem me even mee. We staan voor de deur van jouw discotheek... We staan voor de ingang. Het, ja, is, uh, het klinkt heel gezellig. Tien, ja, het klinkt ja. heel gezellig, maar het is uh, tien uur. En uh, we hebben van negen tot tien vrij entree. We hebben nog maar vijf mensen binnen. We zijn binnen inmiddels. Je hoort de ja. deur. Er zijn er vijf mensen binnen om tien uur. Er zijn maar vijf mensen binnen om tien uur. Ja, Dat tien is niet veel. Ben. Nee, absoluut niet. En wij we staan daar anders. met z'n tweeën staan we daar in die club. We kijken om ons heen. We kijken om ons heen. Hoe, hoe de ziet de het eruit? Uit? Ja, leeg. Misschien ja. meer personeel dan mensen. Meer personeel dus, dan mensen. Ja, en ja, die van mensen die er zijn. En die vijf mensen en, dat, uh, dat zijn dan al Ja, nou, dan worden ons... later komen er nog iets meer. Maar bij, uh, tussen de 10 en 25 houdt het dan ook op. Dus uh, dat is niet veel op een hè? avond. Nee, en dan ga je terug naar je kantoor en dan, nou ja, dan weet je wel, dan zit je daar in zak en as en dan denk je, hoe kom ik hier weer bovenop? En, en uh, stel, wij staan nog even aan die bar en we kijken om ons heen. Ja, en jij ja. je staat daar een beetje terug te doen. Hoe, hoe zag het eruit toen? Ja, het was gewoon heel leeg en, en uh, iedereen was een beetje zagrijnig. zelfs het personeel. En dan probeerde ik het nog wel een beetje weer gezellig te maken. En als er dan te weinig mensen waren, dan nam ik ze maar mee voor. Nou, we hebben nog een stukje café. En dan dacht ik, nou dan maken we het daar maar gezellig. Want ja. Dan dacht ik van, ja, dan bespaar ik in ieder geval het personeel nog weer uit. Ja, ja. En nou, dan stond je daar. En op het hoogtepunt van de avond 20 mensen, dat is niet veel. En de, de nee. zaken gingen echt heel slecht. Waardoor kwam dat? Het ging echt heel slecht. Want als je bedenkt dat hier uh, 1500 mensen in kunnen, nou, dan kun je wel nagaan. 1500 mensen, ja. Nou. Ja, ja. En waardoor ging het zo slecht? Ja, we hebben... Uh... Ja, op een gegeven moment dan, dan ga je keuzes maken. En dan denk je van, uh, oh mensen vinden dit leuk of mensen vinden dat leuk. En in, in dat opzicht hebben wij misschien een keer een verkeerde keuze gemaakt qua muziekstijl. Namelijk, en, uh, wat, wat had je dan besloten? Ja, hadden we een beetje, uh, beetje hardstaal erin gegooid. Hardstaal? Ja, en dat was de eerste uh, Een beetje een bonkerige harde house. Ja, toch? ging het heel goed. Er waren heel veel mensen. Maar langzaamaan... ...appte dat weg en dan, ja, dan kwamen er mensen die zeiden van... ...ja, Bice is maar een hardstaaltent en uh, daar willen we nu meer naartoe. En ja, dan praat men dat zo rond en dan ja, blijft er niet veel over. Nee, nee. Dus verkeer... En terwijl we dat eigenlijk, we deden dat eigenlijk maar één keer in de maand... Maar, uh, dus ja. eigenlijk een, een, een keus gemaakt waar de, uiteindelijk de, de jongeren, het publiek gewoon niet op zat te wachten? Ja, nou ja, en, dan heb je, ja en dan komt er natuurlijk bij kijken van uh, dan zegt er een van ja ze zijn failliet, ze gaan dicht en uh, ja, dan kom je in een uh, neerwaartse spiraal terecht. Ja, en dan willen mensen die, nee. ja als, als er geen mensen zijn willen mensen ook niet naartoe. Nee, nee, dat is waar. Uh, dat was dus vijf jaar geleden. Uh, uh, nog steeds, ja. uh, we hebben het zo over hoe het er nu bij jou aan toe gaat... maar mm -hmm. veel discotheken hebben het nog steeds heel erg moeilijk. Um, ja. Het horecaadviesbureau van en Partners... die onderzocht ondanks waarom het zo slecht gaat met de Nederlandse disco's. En volgens hen ja. ligt het hier aan. Waarom gaan mensen minder vaak naar de discotheken? En waarom besteden ze het minder? En daar zijn een aantal redenen voor aan te wijzen. Zo is daar onder andere natuurlijk het rookverbod... wat al een aantal jaren speelt... Aan de andere kant zijn er ook de festivals en zoals jullie allemaal weten denk ik, de festivals, uh, het entree kaartje zeg maar, daarvan is uh, redelijk prijzig. Dan moet je nog eten en drinken. Nou, wat dus eigenlijk betekent dat als men naar een festival toe gaat, dat men minder te besteden heeft in de discotheek. Ja, Ted Langebach hier uh, in de studio. Uh, wat Marika net zei, ja, misschien een verkeerde keuze gemaakt. Verkeerde muziek ingevoerd. Uh, hij, deze man zegt net, ja, uh, de festivals kosten veel geld. Dan, uh, ja. Ja, dan heb je het ook wel gezien uh, door, met het uitgaan. Jij hebt de ervaring. Waar, ja. waar ligt het aan? Nou, Die terloorgang van de, van de clubs en de discotheken... heeft zich al in, uh, ja, in de 90 jaren ingezet. Hè, van, uh, de, de, het publiek uh, vindt zichzelf belangrijk en heeft ook meerdere keuzes. We zijn ook meer wereldburgers geworden. Dat betekent dat je de keuze ook niet uh, alleen meer hebt in Amsterdam... of in je eigen regio waar je uitgaat. Je kan tegenwoordig naar Berlijn, je kan in New York... en dan ben je even een paar honderd even een weekendje Europa. bedoel je? Ja, precies. En dan gaan ze daar uit. En, en, uh, nou, en, ik weet niet wat jij doorgaans doet, maar ik ga niet heel even een weekendje naar New York. Nou, zijn... ja god, er zijn mensen het wel. Maar gewoon even de mensen in, in, in, de, in, in Nederland natuurlijk ja. ook. Die, ze hebben meerdere keuzes. Sociale media zijn natuurlijk ook belangrijker geworden. Maar in de 90 jaar had je natuurlijk al uh, ja, veel meer uh, de, de, de, de, de tendens... dat mensen naar speciale feesten gingen. Hè? Dat is binnen hun eigen community, binnen hun eigen uh, smaakgenoten... binnen hun eigen muziekstijlen. En uh, ja, dat heeft ertoe geleid eigenlijk dat uh, uh, de festivals... Een, een eerlijke concurrent is of een ja. oneerlijke concurrent is geworden... van, van, van de discotheken. En, uh, nou ja, en, die, en die mensen die ook in die Achterhoek, hè, waar die mevrouw het net over had... maar ook in Limburg, en, ja, die gaan natuurlijk naar de grote stad, naar de randstad... en die kiezen het beste, want ze hebben een dus beperkt budget. Dus eigenlijk is de, de, de, de consument is wat bij de handen geworden. en Die zegt meer, ik wil, ik wil een specifieke festival, ik wil dat. En die gaat niet meer zomaar naar een discotheek hem iets wordt voorgeschoteld. Nee, nee, nee. de, de, de festivalcultuur is inderdaad van uh, ja, uh, elementair belang geworden... voor ook uh, de nieuwe consument. Dus wij, ik, de consument, hè, degene die zin heeft om te dansen... is gewoon een beetje bij de hand geworden. En ja, dat zegt ik Ik bepaal zelf wel wat ik leuk vind. Precies. Aan de ander, ja. Laten we even kijken ja. naar... naar um, we gaan naar een feest. Jij als partygoor. Ja. We, st we stellen ons even een feest voor. waar Het ultieme feest. Het feest dat wel goed loopt in een club die wel goed loopt. We staan voor de deur. Buiten horen we al wat fijne muziek. Hè? Bijvoorbeeld de Rapture. Het ja. How Deep Is Your Love. We gaan naar binnen. We lopen naar binnen. Tot even wachten. We moeten natuurlijk doorbitch. De echte door bitch. Daar zijn we binnen op een feest. Ja. Dat een feest, een goed feest. Voor een feest volgens Ted Langebach. Ja. Het is twee uur s'nachts. nachts, is die sfeer. Wat zien je allemaal die, zijn? Die sfeer. Je, je, je hebt mooie decors. Elke week kan de club er anders uitzien. Er is popmuziek. Er is elektromuziek. Er is disco. Er is meer keuze. Mensen moeten binnen één ruimte meerdere keuzemogelijkheden hebben in een club. Of ze moeten net zoals in Berlijn ja, één grote techno ding hebben dat 24 uur doorgaat. En, dus ze zijn steeds meer weer, net zoals in de 90 jaar het hedonisme, op zoek naar... naar naar extreme en, en dat wat zij mee kunnen nemen... het verhaal wat ze weer mee kunnen nemen naar hun vrienden... van dat hebben we meegemaakt. Het moet bijzonder zijn. Het moet bijzonder zijn, zeker, ja. Dat ja het klinkt ja. zo ja. simpel, hè, Marika? Ja. Ja, ja, <laughs> het, ja. ja. So simpel, het Het moet bijzonder moet iets, zijn. Ja, het ja. moet ook wel bijzonder zijn. Hm. Maar als je op een gegeven moment... dan ben je zo bezig en dan... ja, je raakt zelf een beetje leeg. Je hoofd, ra uh, hoofd raakt leeg. Dat je denkt van ja, wat moet we in godsnaam nog doen... om mensen te krijgen? En, en hoe zijn jullie... want inmiddels uh, ben jij vijf jaar verder... En ja. uh, sinds anderhalf jaar loopt het weer goed, hè? We hoorden ja. net uh, aan het begin uh, hoorden we een, een stukje van jou, hoe het toen het slecht ging. Nou, dit draai je ja. als het nu goed gaat. Ja. Ik weet niet wat het is precies. Wat is het? Weet jij dat? Nee, jij ook niet. Dat maar, dat hoort... Top 40 muziek. Maar wat voor keuzes hebben jullie gemaakt dat het nu weer goed gaat bij jullie daar in de achterhoek? Nou, we zijn uh, eerst al uh, in een heel klein zaaltje bij ons uh, begonnen. Want we hebben dus ook al meerdere zalen. Ja. En uh, we zijn heel klein eerst weer begonnen. En ik heb een. Uh, ja, we hebben een, een, het bedrijf van Sprons en Partners ook uh, ingeschakeld. Dat is wat we ons net hebben. Ja, ja. Ja, ons laatste, of laatste redmiddel. Maar dat was. We hadden van iemand dat gehoord. Nou, hebben die mensen uitgenodigd. En uh, ja, die hebben ons toch uh, een aantal tips gegeven. En dat heeft geleid dat ik een. Uh, team van jonge mensen om me heen heb gezet, van tien jonge mensen. Ja. En die heb ik ook gewoon zelf uh, zo bij elkaar gezocht. Be bezoekers hebben we gevraagd? Je? Ja, bezoekers. Gewoon, uh, maar wel van elk, we, we wonen hier in het dorp, dus van elk dorp om ons heen heb ik iemand gezocht. Ja. Dus niet specifiek alleen bij ons uit het dorp. En die, en heb die gevraagd, hebben jou geadviseerd? Over wat nou, die hebben, hebben zijn we gaan zitten en heb ik gewoon gevraagd: van nou, wat vinden jullie leuk? Wat kunnen we gaan doen en, om ze weer op de kaart te zetten? Ja. En, en waar nou. kwamen zij mee? Nou, ze kwamen uh, met, uh, met thema-ideeën en uh, we zeiden van dat kunnen we gaan doen. Zo, moest zoals? Natuurlijk, wat mocht... soort thema? Nou, we hadden het eerste jaar hadden wij uh, thema steden. En hadden we het eerste uh, stad was, uh, even denken, was, oh dat was Hollywood was dat. Met darkrooms waarschijnlijk, we? of niet? Met nou, dark darkrooms? Dark <lacht> nee, <lacht> nee, oh. nee. Maar dus ah, themafeesten, nee. dat, dat, dat, dat, en, en dat heeft dus gewerkt, want jullie zijn er weer bovenop. Of ja, tenminste, het ja. gaat de goede kant op. Ja, we hebben ja. gewoon uh, leuke dingen bedacht. En uh, er waren bij die jongeren, zaten wat tussen. Die konden uh, leuke posters en flyers maken. Ja. dat moest natuurlijk allemaal low budget. En het mocht natuurlijk niks kosten. En die jongens uh, en meiden, die hebben mij gewoon heel erg geholpen. Ja. En ik heb ook gezegd, jullie, jullie kunnen me helpen als jullie dat willen. Alleen ik kan jullie niks betalen. Ja. Het moet gewoon vanuit jullie hart komen. En dat hebben ze gedaan. Even uh, dit, Jij zegt, ja, het moet bijzonder zijn. De mensen moeten wat te kiezen ja, hebben. Ja. Um, um, uh, maar ook daarin... Uh, kan op een gegeven moment... Denk, kan, zou ik denken, ja, Jezus, weer een themafeest. Laat ja, maar ja. zitten. Raken nee, we, raken we, we daar niet op een gegeven moment ook wel op ja, nee, Ja, er zijn nu weer nieuwe tendensen. Weer, dat mensen zeggen, ja, we willen weer met z'n allen... gaan we naar een feest en uh, we hoeven de dj's niet te kennen. En uh, ja, uh, het is een soort mysterie geworden. En uh, binnen het feest zien we wel... welke band optreedt of welke dj er optreedt... Of een soort thema is. Dat is nu aan de gang. Oh, dat je niet weet wat je krijgt? Dat, dat, dat is nieuwe Ja, trend. ja dat je niet de DJ-line-up uh, maakt en, uh, en wat je in Parijs ook ziet, kleinschaligheid. Hè? Dat je zegt, ja. de, de echte disco uit de 80 jaar is nooit terug van weg geweest. Met de disco bond. Met de disco board, ja. met, met, met messing, en met hoogpolig tapijt. En, uh, en dat ja, is in Parijs weer in. Ja, daar gaan alle hipsters <laughs> naartoe. Dus, uh, met hoogpolig ja. tapijt. Met ho ja, dus je hebt twee tendensen Dus super underground, uh, heel ruw, woest, techno, uh, weinig opsmuk. Of je gaat weer heel puur naar bijna retro-achtig tachtige jaren. En daarom zeg ik, ja, als de discotheken bijna failliet gaan, dan ligt daar ook wel weer een kans hè, voor, voor, voor nieuwe creativiteit. La, la, laat dat hoogponig liggen. M ja, maar, maar, dat, dat echt... zeg ik ook. Ik ga vooral niet uh, verbouwen en uh, laat het zelfs, want, want uh, de trends volgen elkaar op, want uh, na drie jaar is er weer sprake van een soort nieuwe retro dingen en er wordt iets weer herhaald. Wel in de technologie ja. van nu natuurlijk. Het is ook niet voor niks dat ik ook weer nauwelijks ga doen als festival. Dat betekent gewoon dat je, hè, wat wij de 17 december dan gaan doen, is dat je niet de DJ-line-up maakt. Je hebt een gebouw je hebt straks mooie decors, maar mensen kunnen wel kiezen. Maar uiteindelijk als ze binnen zijn van wat ze wel en wat ze niet leuk vinden. Maar het blijft en... een beetje een verrassing. Dus. Ja, dat zeker. zeker ja. Ted Langer, de partygroep dankjewel. Marika Warring, goed dat het weer goed gaat met je ten. Dankjewel. Ja, gelukkig wel. Bedankt. BNN Today. Zelfs. Willemijn Veenhoven. Tijd voor uh, de laatste woorden: Sta oude staatssecretaris Jack de Vries. Als je, net als ik, zowel fan bent van Ajax als van het CDA. Dan maak je zware dagen door. Gaat bij de ene de discussie of er iemand mag komen, Marco van Basten. Gaat bij de andere de discussie of er iemand weg moet, Mauro. Morgen wacht dus een spannend CDA-congres. Ik put dan maar hoop uit ontwikkelingen bij Ajax. Daar is na een gesprek alles toch weer goed gekomen. Waarschijnlijk morgen bij het CDA ook. En dan Pieter Storms. Occupy in New York. Occupy het beursplein 5 in Amsterdam. Maar daar zie je in Las Vegas helemaal niets van. De casinobaan zou willen dat hun speelzalen Occupy waren, want ze zijn 40% leger dan vorig jaar. The City of Sin becomes City of Sense. Joost Ehrmans dan? Ik wil je graag iets zeggen over Mauro, het Eurogetop, Core TV, onze kanaalweg hier in Capelle, de komende horrorwinter, WNL. Maar dit is mijn allerlaatste radiotweet voor BNN, dus ik doe het niet.